En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Eval de Jong met het NOS journaal. In Zwitserland mogen geen nieuwe minaretten worden gebouwd. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum voor een verbod gestemd. De Zwitserse populistische volkspartij had om de volksraadpleging gevraagd. De partij zegt dat Zwitserland door de bouw van minaretten islamiseert. In Zwitserland staan vier minaretten. De Zwitserse regering wordt door de uitslag in verlegenheid gebracht. Vooraf had ze de kiezers opgeroepen om tegen te stemmen... omdat het voorstel volgens de regering in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Bovendien wordt gevreesd dat de relatie met islamitische landen onder druk komt te staan. Ook de vn mensenrechten UNHCR, die zetelt in Geneve... had vooraf haar bezorgdheid over het voorstel uitgesproken. In de buurt van de Duitse stad Duisburg is een van de twee voortvluchtige Duitse criminelen gearresteerd. De 50-jarige man, die is veroordeeld voor moord, werd vlak bij de vluchtauto in de plaats Mülheim aan de Roer aangehouden. Hij bood geen verzet. Zijn handlanger is nog steeds spoorloos. Een tweetal ontsnapte donderdag uit de gevangenis van Aken en gijzelde op de vlucht tot twee keer toe enkele automobilisten. In Mulheim, 170 kilometer van de Nederlandse grens, ontdekten voorbijgangers vanochtend de vluchtauto en alarmeerden de politie. Al snel werd een straat verderop de voortvluchtige moordenaar gearresteerd.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 Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Temperatuur rond 10 graden. Morgen en dinsdag blijft het vrijwel overal droog en schijnt geregeld de zon. De nachten worden kouder met kans op vorst aan de grond. Dit was het NOS Journaal.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 Zuid-Kennemerland heeft het. En jij beleeft het. Sport, muziek en interviews op twee radiostations. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Ja, en dan heb je die cd-speler uh, klaarstaan. Hè? Fijn, fijn. Maar, en dan zegt die cd-speler nu iets van, doe het even lekker zelf. Nou, <laughs> dan ga ik hem gewoon in een andere cd-speler zetten.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 Op twee frequenties live. Bloemenaal 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. Wat ze leuk vindt is dat hij uh, ingezongen is door Simone Peerman. En wat doet Simone tegenwoordig? Die zit op de zuidtangent gent hij is buschauffeur. Dus uh, voor die mensen die dat uh, willen weten. Dat is de stem van de aankondiging van Zondag in Kennemerland. Dus wees een beetje zuinig op Simone. Respect voor de buschauffeurs. Uh,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 ...voor zo'n publiek mag spelen. Dat is gewoon gaaf. Ja, en 12 december hoor ik alweer in de Wilderman. Het is ook uh, zowat uh, bij mij uh, op mijn werk in de achtertuin. Oké, okay, ja, 12 december moeten we voor een uh, feestje uh, spelen. Dus dan zijn we zeg maar de hoofd voor die avond. En dat is wel leuk. Gewoon voor, uh, voor van die gezellige mensen spelen met een biertje erbij.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 Dan moeten jullie naar www.liberty-band.nl. Dankjewel David. People in the crowd, grab a take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 ...in de selectie, althans op de bank, althans speelmenu te krijgen. Ja. Vooral een... in het kader van het doorstromen van het vaderlandse talent naar de top. Juist, eh, dat één dat kan. Maar ik zit dan gelijk te denken aan Rick van, Rick zit die, van Kan. Zit hij ja. erbij? Hij zit erbij. Ah. En, uh, we hebben hem net uh, zien, uh, zien manoeuvreren. Ja, en, uh, ja het uh, verhaal van uh, Rick van Kan is uh, in zoverre nog eigenlijk uh, onbekend... ...dat het uh, uh, vorig seizoen al werd hij uh, dus uh, grootgebracht...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 Normaal komt hij eigenlijk nooit in beeld. Nee. En die kan zich nu in de kijker fietsen. Hè? Ja, eh, sowieso. Straks om kwart voor drie begint het. Absoluut. Ja. Mensen kunnen gewoon nog eventjes eh, kijken goed, als ze in de buurt zijn. Je kan, het is gratis toegang, hè, het hockey. Ja, ja. Eh, maar de mensen die gewoon zeggen van nou, doe maar niet. Die kunnen gewoon lekker naar de radio luisteren. Zo is dat. Goed Frits, we gaan straks, eh, nou, laten we zeggen, een beetje vlak voor drie komen we nog even bij je terug. Over het verloop van de wedstrijd. Tegenstander heet Hurley.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 Daar heb ik even een beetje rond zitten kijken... ook op het welbevaamde mooie medium internet. En als ik dan, dan, dan lees op een gegeven moment... waar bijvoorbeeld Sjoerd Jansen... De, de muzikale genie van de band Liberty... Eh, zeg maar geïnspireerd is... dan is het toch wel duidelijk ook in dit nummer... Mirror on the Wall of Mirror in the Wall eh, te horen...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 faces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 Ja, nou niet alleen maar, maar wat je net allemaal uh, hebt gehoord, dat is wel zoal mijn eigen. Is dat, uh, dat ook, uh, wat, je dan ook het liefst, wat jullie ook het liefst willen doen? Laten zien dat je ook eigen dingen uh, hebt? Nou, het is natuurlijk leuk om te laten zien dat je eigen nummers hebt, maar we spelen ook gewoon covers, dat vinden we ook leuk om te doen. Meestal maken we daar dan iets anders van, zodat het weer anders klinkt, dus dat is ook altijd wel heel leuk om te, om te doen. Oké, okay. nou ik dank jullie hartelijk. Nou heel graag gedaan, ja, graag gedaan. <laughs>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 Excuses, boy, you useless boy Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, Just shut up, shut shut up, Just shut up,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 Ja, als je dat uh, doet als U2 zijnde uh, en je krijgt ineens weer een uh, heel festival ineens vol... ...ja, dan mag je je wel uh, Magnificent noemen, denk ik ook eerlijk gezegd. Dat was u uh, dus. We gaan uh, terug naar de Zomerzorgerlaan waar uh, de wedstrijd uh, tussen Bloemendaal en Hurley plaatsvindt. En dan niet de landelijke competitie, maar de talentencompetitie Frits ja, reeks ik, zitten ik, kijken. Ik heb er ook nog een ander woord voor bedacht, Jaap. Ik heb het uh, Jong Bloemendaal tegen Jong Hurley. Hoe vind je dat? Ah, dat vind ik een hele mooie. <laughs>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 A1 en zelfs een B1-speler, uh, die zijn nog niet uh, in het veld geweest. Ik denk ook dat, uh, dat uh, de coach wacht uh, tot de, de, de stand in de wedstrijd daartoe laat. Uh, en ja, wat uh, moet je zeggen, de Bloemendaal-Doelman heeft eigenlijk ook nog weinig uh, te doen gehad. Het, uh, ze combineren en uh, ze proberen het, maar echte uh, uh, aanvallen zoals we die... Uh, op het kopje regelmatig zien als de grote verdetten erbij zijn. Ja, dat zit nog even verborgen in de schoot van deze wedstrijd. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Uh, misschien zijn er 100, 150 toeschouwers. Maar die er dan zijn, die zien ook wat. 0 tegen 0 nog.